De PVV, politicus Geert Wilders, heeft het onder andere in zijn partijprogramma voor de verkiezingen van 2010 voor een nieuwe regering steeds over de joods-christelijke cultuur. En in het kort, weg met de islam. Citeer een kort stukje. Wilders Wij zijn een land met joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt. Daaruit voert, onze welvaart. Scheiding van kerk en staat. Democratie. Iedereen in Nederland. Gelovig of seculier. Mag daar trots op zijn. De laatste decennia wordt geprobeerd het. Vertrouwde welvarende. Gezellige en democratische Nederland in de afgrond te werpen van een. Multiculturele heilstaat. Onze cultuur staat zwaar onder druk. Islamisering. Einde citaat. Er worden thans voor de rechtbank pleitnota's voorgelezen die de vorm van een boekwerk hebben aangenomen. Het gaat over kritiek op de islam als zodanig en niet in bijzonder om de gelovigen zelf te verstaan. De islam wordt thans aan de schandpaal genageld. Maar zou het dan niet ook goed zijn, om die christelijke cultuur dieper te onderzoeken in een andere zaak? Wat is bijvoorbeeld de betekenis van scheiding tussen kerk en staat? Wat is de democratie in de joods-christelijke traditie? In de pleitnota in de zaak Wilders voor de rechtbank te Amsterdam worden ook islamkenners naar voren gehaald. En onderzoeken over de islam. Dergelijke onderzoeken zijn er natuurlijk ook over de joods-christelijke traditie. Wat moet men hierover voorstellen? Is dat bijvoorbeeld het Goldstone-rapport? of een parlementair onderzoek naar Opus Dei van 1998 door het Belgische parlement. Zijn dat bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld en de connectie met de maffia door het Vaticaan? Zijn dat de seksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk? Is dat de verwevenheid in de wapenindustrie door het Vaticaan? Kortom, wat is feitelijk die christelijke cultuur? Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens